Verzekeraars moeten miljoenen uitkeren door storm Poli. Die storm van gisteren heeft voor 50 tot 100 miljoen euro aan schade veroorzaakt aan huizen, auto's en bedrijfspanden. Al denken de verzekeraars dat het bedrag nog verder gaat oplopen. Omdat we zien met deze zomerstorm dat de beelden, de schadebeelden, regionaal maar zeker ook lokaal enorm kunnen verschillen. En ook soms heel heftige windsnelheden zijn gemeten. Dat we denken dat wat wij met de computer meten... Dat dat toch in de praktijk hoger gaat uitpakken. Door de storm lag het treinverkeer gisteren even helemaal stil. In Haarlem kwam een vrouw om het leven toen een boom op haar auto viel. In Breda en Eindhoven zijn een man en een vrouw opgepakt die volgens het openbaar ministerie een aanslag wilden plegen. Ze waren sinds vorig jaar in Nederland en komen uit Tajikistan en Kirgizië, vertelt deze persofficier. We zijn de beide verdachten op het spoor gekomen door een bericht van de Nederlandse inlichtingendienst, de AIVD, waarin stond dat de beide verdachten in maart vorig jaar naar Nederland zijn gekomen, dat de mannelijke verdachte een aanhanger was van de islamitische Staat, de terreurorganisatie, en dat hij plannen had om een aanslag te gaan plegen en ook probeerde op te gaan om daarvoor de middelen, zoals bijvoorbeeld wapens, aan te schaffen. Morgen wordt beslist of het stel langer vast blijft zitten. En op een kruising in Amsterdam is het extra oppassen geblazen. Niet alleen moet je op het verkeer letten, ook moet je uitkijken voor een agressieve meeuw. Het dier heeft al heel wat mensen aangevallen met zijn snavel. Wij noemen hem hier al de killermeeuw, ja, de killerkopmeeuw, killer gevleugelde monster. <lacht> Ik weet niet hoe je hem moet noemen, maar... Uh... Nee, het is uh, gevaarlijk. Ja, en dan rij je met de bus, soms zit je dan nog erin en dan is het nog net even veilig. Maar als je eruit stapt, dan krijg je hem hoor, dan valt hij echt op je kop aan. Nou, op dit moment is het broedseizoen aan de gang. Meeuwen zijn dan vaker agressief omdat ze hun nest verdedigen. Het weer, wat zon, wat wolken en vooral in het noordoosten kans op een bui. Het wordt een graad of 22. Morgen beginnen we aan een warm zomerweekend. Volop zon, bij 25 graden op de Wadden en 30 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Zandvoort en Zomerhits la la and a If I hit the ground And I'll fall down to man city Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De financiële chaos van de afgelopen jaren bij waterschap Amstel-Gooi en Vecht... in en rond Amsterdam leidt tot een belastingverhoging van ongeveer 35%. Huishoudens in een huurhuis met twee of meer bewoners... gaan volgend jaar ongeveer 440 euro betalen tegen 323 euro dit jaar... meldt stadsender AT5. De huizenprijzen zijn na drie kwart jaar weer gestegen... Makelaarsvereniging NVM meldt een prijsstijging van zo'n 3% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Toch zijn de prijzen van huizen op jaarbasis nog altijd gedaald en wel met zo'n 9%. wagner Prigozhin zit niet in Belarus, maar in de Russische stad Sint-Petersburg, zegt de Belarusische dictator Lukashenko. Door zijn bemiddeling werd onlangs afgesproken dat Prigozhin na zijn opstand tegen Moskou naar Belarus zou gaan. Op veel plaatsen bewolkt in het noordoosten mogelijk een bui 20 tot 23 graden. Maar Night. Got nothing on my mind Just I'm so dynamite, dynamite Ooh, I'll take you to my paradise FM Max Tunes naam waar van de zon schijnt. Station met patent de zon. ZFM 24 uur per dag. Heet de zomerhits. Olha que coisa mais linda, mais cheia de <tieden> graça. É menina que vem que passa. Um doce balanço caminha.